9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Uitzendconcern Randstad merkt, het nog merkt dat het nog steeds niet goed gaat met de werkgelegenheid in Europa. Het uitzendbureau groeit nog wel. Maar het gaat in Europa aanmerkelijk langzamer dan in andere delen van de wereld. Blijkt uit de cijfers over het laatste kwartaal van 2011. Randstad leed een verlies van 16,5 miljoen euro door een eenmalige afschrijving. In 2010 maakte het bedrijf nog 140 miljoen winst in het vierde kwartaal. Volgens Topman Notenboom van Randstad wijkt de huidige recessie af van anderen. Vooral Europa doet het niet goed en valt terug. Groot-Brittannië en Spanje zijn de twee landen waar het het slechtst gaat. Nederland zit in de middenmoot. Verfabrikant Axo Nobel heeft veel last van de economische malaise... en de stijging van de grondstofprijzen. In het vierde kwartaal werd een verlies geleden van 62 miljoen euro. 2010 werd in die periode nog een winst van 130 miljoen euro behaald. Over het hele jaar zakte de winst met bijna 30 procent. De grootste verffabrikant ter wereld topt door de zwakke economie... met een teruglopende vraag van bedrijven en particulieren naar verf. En de gestegen grondstofprijzen zijn voor een deel doorberekend aan de klanten... door de prijs van verf en coatings te verhogen. De kans bestaat dat de Hetwiegepolder toch onder water wordt gezet. Staatssecretaris Bleker was een paar weken geleden nog heel stellig... over het kabinetsbesluit dat de polder in Zeeland droog blijft. Maar volgens de Haagse redactie van de NOS... is hij nu een stuk minder zeker van zijn zaak. Bleker gaat vandaag naar Brussel om over de zaak te praten met eurocommissaris van Milieu Potochnik. Brussel is niet overtuigd van de Nederlandse plannen voor compensatie als de ontpoldering niet doorgaat. Het kabinet vindt de kwestie rond de Hetwiegenpolder een zaak tussen Nederland en Vlaanderen, maar de Europese Commissie denkt daar anders over. Waarschijnlijk neemt Brussel pas over een paar weken een standpunt in over de Hetwiegenpolder. Dan moet duidelijk worden of Nederland door mag gaan met de plannen. Werknemers kunnen binnenkort waarschijnlijk zelf kiezen... of ze thuis willen werken of op andere tijden. CDA en GroenLinks komen vandaag met een initiatiefwet... waarin dit wordt geregeld. Er lijkt een kamermeerderheid voor het plan te zijn. Volgens de indieners van Heijem, van het CDA en van Gent, van GroenLinks... kunnen de kosten van de vergrijzing beter worden opgevangen... als thuiswerken en flexibel wettelijk zijn geregeld. In China hebben negen voetbalschijnstrechters... celstraffen tot zeven jaar gekregen voor omkoping. Onder hen is topscheidsrechter Lou Yun...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 De meeste vertraging heeft de verkeer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen van Raasdorp, Zat 7 kilometer file. Op de a 58 Breda richting Eindhoven. Tussen Afrit Hilvarenbeek en Best, 16 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. de a 58 bergen Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Afrit Schraven-Polder en Heinkensand, 6 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In Limburg is een ongeluk gebeurd op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Tussen Knoop Kierensheide en Spouwbeek staat 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Zij is 9. Charlotte Voskuil is 9 jaar ondernemer. Ze is al jarenlang op zoek naar een haalbaar pensioen... voor haar accountantskantoor met maar 2 medewerkers. De Goudse begrijpt dat en introduceert daarom het nieuwe pensioen.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 Lara Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Joodse Holocaust-overlevenden krijgen een klein bedrag aan smartengeld uit Duitsland... maar daar blijft door toedoen van de Nederlandse Belastingdienst nog maar heel weinig van over. Het CDA wil dat dat verandert, wordt u zo meer over. Eerst naar de ophef rond die omstreden sharia-geleerden uit Groot-Brittannië. Nou, die Haitham al-Haddad is van plan om morgen toch naar Nederland te komen, meldt hij aan de NOS. Hij zou een lezing geven op de Vrije Universiteit. Maar vanwege ophef over de denkbeelden van al-Haddad werd het debat afgelast. Dat is trouwens eh, nieuws voor hem. Dat moest hij horen van onze correspondent Harjan van der Horst. Na hevige weerstand van de Nederlandse politiek. heeft de Vrije Universiteit besloten de uitnodiging van Sheikh al-Haddad in te trekken. Maar wat weet hij daar zelf eigenlijk van? Have you been told. Dat de lecture niet gaan gaan in Amsterdam. Uh, to be honest with you, no. Al dat heeft nog steeds geen officiële bevestiging gekregen van de universiteit en dus zegt hij. Well, uh, for me, I'm still going to Amsterdam. Wat hem betreft gaat hij nog steeds naar Amsterdam, maar als de uitnodiging werkelijk is ingetrokken. Wat zou hij daarvan vinden? You, is decision, because... Een teleurstellende beslissing. Een universiteit moet openstaan voor debat en niet sprekers weren op basis van beschuldigingen die in zijn ogen niet kloppen. I like Amsterdam and I like, uh, Holland. Hij is extra teleurgesteld omdat hij Nederland een prettig land vindt waar hij al vaker lezingen heeft gegeven. De eerste keer dat ik in Holland was in 1994. Het was een fantastische trip en een fantastische ervaring voor mij. Sterker nog, Nederland was het eerste westerse land dat hij ooit bezocht. En het heeft een belangrijke invloed gehad op de beslissing van de geboren Palestijn om naar het Westen te verhuizen. Maar wat over de beschuldigingen die tegen hem geuit zijn? You have compared Jewish and non muslims with pigs. Is that true? No. You've called Jewish people the armies of the devil. Is that true? Nope. Nee, hij heeft Joden en Christenen nooit varkens genoemd. En ook ontkent hij dat hij de Joden het leger van de duivel heeft genoemd. Mm. Wel erkent hij dat hij voor de steniging is van getrouwde stellen die overspel plegen. Maar hij plaatst er wel een kanttekening bij. Uh, this punishment is not. To be in the West hij pleit niet voor de invoering van steniging in westerse landen... wel in landen waar al sharia-wetgeving bestaat. Hij kan zich goed voorstellen dat niet-moslims in Nederland... geschrokken zijn door dit soort opvattingen. Maar, zo zegt hij, je kan er beter openlijk over debatteren... dan sprekers uit een debat weren. Are je een extremist, een preacher van hate? Op de vraag of hij een prediker van de haat is, haalt hij zijn schouders op. This is a very funny question. Would you expect anyone to say yes, I am an extremist? This is very funny. I wouldn't say no because if someone accused you of something silly, it is an insult to respond in an intellectual way. Een domme vraag die zijn intellect beledigt. Maar het is juist die beschuldiging van extremisme waardoor hij niet langer welkom is op de vrije universiteit. Uh, that's why I'm disappointed. This is why I'm disappointed and I said that uh, any intellectual institute should not just listen to those baseless allegations. Het teleurgestelde Haytan al had dat hoorde u. Hij noemt de beschuldiging tegen hem dus onzin. U heeft dat kunnen horen. Wij gaan naar uh, Joël Wind, kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemorgen meneer Wind. Goedemorgen. Uh, u hebt ervoor gepleit dat deze sharia-geleerde niet naar de VU, naar uh, Nederland zou komen. En naar de VU om daar uh, te spreken. Ja, dat klopt. En ik word er nog weer gesteld uh, als hij dit soort dingen nu weer zegt. Dat vrouwen die ook zijn moeten worden gestenen. We kennen de verhalen uit Afghanistan, uit saoedi arabië uit Iran, dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. En uh, ja, dat lijkt me dus nog steeds een verstandige beslissing om uh, deze man te weren, want hij zet alleen maar aan tot meer haat en geweld. En we hebben gezien uh, waar dat toe leidt uh, met de dood van Theo van Gogh. Ja, uh, maar hoe gaat u hem tegenhouden als deze meneer toch wil komen? Nou, wij kunnen een beroep doen op artikel 3 van de vreemdelingenwet die zegt dat uh, mensen ongewenst kunnen verklaard worden op het moment dat zij een bedreiging zijn voor de openbare veiligheid en mensen aanzetten tot uh, geweld. En op basis van dat uh, uh, artikel is de Gedo imam in december ook geweerd. En ik verwacht van opstel vandaag antwoord op onze kamervragen, die trouwens heel breed door de Kamer zijn gedragen en gesteund, uh, dat hij tot hetzelfde besluit komt. Hmm. Meneer Voordevert, u zit in de trein, zo te horen. Dus spreekt u goed in de telefoon, want de lijn is wat, uh, wat wankel. Um, ja. Nou, zijn er ook inmiddels andere gegadigden die hem willen spreken? Hè? Want zijn toespraak bij de VU, bij die studentenvereniging, is afgezegd. Wat vindt u ervan dat anderen hem wel willen hebben? Ja, nou het ging mij niet zozeer uh, om de vuur, want kijk, uh, wij als politici gaan niet over uh, instellingen, uh, ze gaan over hun eigen uh, uitnodigingsbeleid, maar ik kan alleen de minister erop aanspreken om dit soort mensen die haat en inderdaad oproepen tot het verminken van uh, vrouwelijke geslachtsdelen. Uh, om deze mensen uh, te weren uit, uh, uit Nederland. Natuurlijk moet je met iedereen het uh, gesprek aangaan, met debatten, dat doe ik zelf ook, uh, maar dan wel binnen de kaders van de wet. En deze man geeft. ...opnieuw aan dat hij de kaders van de Nederlandse wet in ieder geval niet respecteert. Uh, wij pleiten de Kamer verschillende keren om uh, mensenrechten schenders... ...en landen die uh, de doodstraf op uh, overstel bijvoorbeeld hebben, om die daarop aan te spreken. En dan zou het toch niet waar zijn als we juist dit soort mensen nu uh, in Nederland een podium zouden geven. Jawel, voor de wind, Kamerlid voor de ChristenUnie. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan. Het is 11 minuten over negen. Joodse holocaust-overlevenden. Die krijgen een klein bedrag aan smartengeld uit Duitsland. Het gaat om zo'n 270 euro per maand. Maar de Nederlandse fiscus telt het bedrag mee bij de heffing van sociale premies. en het verstrekken van toeslagen. Dat betekent dat er van dat smartengeld eigenlijk maar weinig overblijft bijna niets. Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid van het CDA, vindt dat uh, niet kunnen... en wil duidelijkheid van staatssecretaris Wekers van Financiën. Meneer Omtzigt, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dus kennelijk dat de Belastingdienst van dit geld moet afblijven. Nou, um, vorige maand um, wilde de Duitse Belastingdienst um, belasting gaan heffen... op de pensioenen van de Nederlandse dwangarbeiders. Toen zijn wij met z'n allen kwaad geworden. Nu betaalt Duitsland vrijwillig pensioenen aan vervolgde slachtoffers. Dat zijn dus mensen die bijvoorbeeld ondergedoken zijn... En nou blijkt de Nederlandse belastingdienst daar een hele grote hap uit te nemen. Dus ja, ik denk dat het, uh, de Duitse regering, als ze hier komen, de Nederlandse regering, wel eens drie keer zullen aankijken van wat vragen jullie nu? Ja. In andere landen is dit trouwens ook vrijgesteld van belasting en premieheffing. Dus ja, lijkt het me logisch om dat nou ook in Nederland te doen. Ja, uh, Daarvoor, meneer Omtzigt, uh, moet je dan denk ik wel de belastingwet veranderen? Nee, dit is een uitvoeringsbesluit. En het is ook een heel kleine groep van ongeveer 400 mensen. Het is sowieso al heel ingewikkeld, want ze hoeven geen inkomstenbelasting te betalen. Maar in Nederland hebben het zo ingewikkeld gemaakt dat voor een laag inkomen betaal je 2,85% inkomstenbelasting. Maar je betaalt 12% sociale premies en ongeveer 30% krijg je minder in toeslagen. Dus die 40% van, hun, van, van dat bedrag, dus dik 100 euro van, van hun uitkering, verliezen ze door minder toeslagen en het betalen van HWZ-premies en zorgverzekeringspremies. En ze hebben een belastingvrijstelling die 9 euro per Maand bedraagt. Dus het is niet relevant, uh, die belastingvrijstelling. En daarom uh, denk ik dat het beter is om ze van alles vrij te stellen. We ja. zijn naar aanleiding van al dat gedoe, inderdaad, met Duitsland en de pensioenen eerder. Uh, heeft Wekers deze groep over het hoofd gezien? Dat vermoed ik wel. een foutje, dit. Um, het is allemaal buitengewoon ingewikkeld. En um, ik kreeg zelf de indruk dat um, deze groep helemaal over het hoofd gezien is. Ja. En, en dat is natuurlijk ook historisch gezien buitengewoon pijnlijk. Ja. En, en ook niet nodig, zegt u, want dit, dit zou je heel snel kunnen regelen, kunnen veranderen. Dit kun je heel snel veranderen. Goed. En het gaat hier om een groep die gemiddeld 80 jaar is, dus het lijkt me ook wel gepast om dat redelijk snel te veranderen. Pieter Omzicht van het CDA, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan wij moeten straks even bellen met Willy van der Kerkhof. Want de verloren finale van het WK voetbal in 1978 tegen Argentinië... wordt misschien wel omgezet in een overwinning. Nou ja, dat hopen wij. Edwin Gerrit, hoe is het op de weg? Ja, nog 140 kilometer file. De meeste files staan in het zuiden van het land. De langste files staan op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Nieuwe Dijk, 7 kilometer na een aanrijding. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A58 Breda richting Eindhoven... Tussenaf het staat tussen Afrit Hilvaar en Beek en Best, 16 kilometer. Na een ongeluk, de rechterrijstrook is nog dicht. En op de A58 bergen Zoom richting Vlissingen... voor Heinkensand, 6 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden. de, de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Taliban en de Afghaanse regering praten met elkaar over vrede. Dat zegt de Afghaanse president Karzai in een interview met de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Het is voor het eerst dat er zo openlijk wordt gesproken van directe gesprekken met de Taliban. Correspondent in de regio, Lucas Waagmeester. Lucas, is het een doorbraak dat Karzai dit toegeeft? Ja, hij laat hier voor het eerst weten dat ze met z'n drieën aan tafel zitten. Hè? De Taliban, Amerika en de Afghaanse regering met als uiteindelijk doel een vredesakkoord te bereiken. Dat zegt uh, Karzai ook. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat de Taliban met wie hij hier spreekt... echt van zin zijn om tot vrede te komen. Uh, daarmee spreekt hij de Taliban overigens meteen tegen. Hè. Zij uh, herhaalden deze week nog dat ze de regering van president Karzai... nog steeds niet erkennen. Dat ze dat niet zien als het officiële gezag in Afghanistan. Dat ze dus niet geïnteresseerd zijn eigenlijk in gesprekken met zijn regering. Maar Karzai, ja, inderdaad toch een doorbraak in die zin. Hij heeft steeds gezegd... Vredesbesprekingen zonder mijn regering, dat gaat sowieso uh, geen zin hebben. De Amerikanen bepalen uiteindelijk hier niet de toekomst van het Afghaanse volk. En uh, ja, Klaar uitspraak is daarmee dus vooral de uitspraak van een man die wil laten weten dat hij zijn zin krijgt. Een kleine overwinning hier eigenlijk voor de uh, Afghaanse president. Dat is toch wel bijzonder. Hè? Want betekent dit dat er nu echt onderhandeld wordt, dat de vrede in zicht komt? Want de Taliban heeft natuurlijk bijzonder gewelddadig geopereerd. De Nederlandse troepen hebben dat aan de lijn van ondervonden in Afghanistan. Zou, zou er uiteindelijk zicht komen op vrede? Ja, nee, dat is inderdaad. Dat is natuurlijk nu al maanden, eigenlijk sinds dat onderhandelingsspel uh, in, aan de horizon een beetje longt, is dat natuurlijk de vraag. En, ja, wat je kunt zeggen hierover, er wordt onderhandeld over de voorwaarden waaronder onderhandeld gaat worden. Hè. Dat is, dat, je zou zeggen dat is echt een tussenstap van een tussenstap. Tegelijkertijd is het belang van dit onderdeel van het spel echt niet te onderschatten. Hè. In de geschiedenis zie je vaak dat de vraag wie er eigenlijk gaat onderhandelen, waar er onderhandeld gaat worden, eh, wanneer precies, onder welke voorwaarden. Ja, dat die vragen toch vaak heel veel tijd in de slag nemen en heel bepalend zijn voor de uitkomst van zo'n, eh, voor de mogelijk succes van, van zulke vredes. Besprekingen. Dus ja, het is allemaal heel delicaat. De Afghaanse regering aan de ene kant die praat natuurlijk inderdaad met een partij die veel doden op zich geweten heeft. Uh, die in Afghanistan uh, die, uh, die in, uh, veel onrecht heeft aangedaan. Veel Afghanen zien het uh, niet graag dat hun regering daar te makkelijk overheen stapt. En met deze mensen gewoon als een soort gelijke aan tafel gaat zitten. Aan de andere kant praten de Taliban met de Afghaanse regering. Terwijl ze die regering nog niet eens erkennen. Dus als je vraagt, ja, gaan we nu vrede zien... Uh, ja, dit is, dit is allemaal echt een, een, het begin van het spel. Echt de eerste kleine uh, kietelingetjes zeg maar zeggen, van het spel. En, en dat horen we ook aan de woorden van, van Karzai wel. En ook vooral aan de woorden van Amerikaanse diplomaten. die hier weer meteen op reageren. Die zeggen: verwacht hier niet te veel van. Het is allemaal het, het, het, het voorspel van eventuele gesprekken. die er eventueel in de toekomst gaan komen. Correspondent Lucas Waagmeester, dankjewel. Dan gaan we naar de slimme elektriciteitsmeter. Wordt vanochtend aan de tand gevoeld door Mino Remmers. We zijn bij Minu's Klaver, die woont een stukje verder dan mevrouw Raads waar die op dit moment wordt geïnstalleerd. En u hebt hem al, een tijdje hè? Ja, dat klopt. 23 januari is bij mij geplaatst, dus ik uh, mag er nu een aantal weken gebruik van maken. Waar we naar kijken is een, ja het is geen tablet, het is de helft van een tablet. Dat hangt aan de muur op de plek waar vroeger de thermostaat hing. Daar hebben we buienradar op onder andere. Dat klopt, dat is leuk. Ik kan elke ochtend kijken inderdaad, wat het weer uh, nu is en wat het de komende weken... En daar houdt hij rekening mee? Daar houdt hij rekening mee, ja. ja. Dus de temperatuur kunnen we instellen en, ja, en dan gaan we naar de elektriciteit, want daar gaat het om. Het is uh, ja, gewoon met de vinger kun je het... Uh... kan je het weekprogramma instellen, maar je kan ook inderdaad je temperatuur, nou ja, als je het te koud vindt, iets hoger, iets lager. En kunnen we ook zien wat je aan elektriciteit verbruikt? Ja, ik kan zowel mijn huidige verbruik van stroom en gas... Ah. Kan ik zien? We zien nu een grote, ja het is net een toerentellermeter van, uh, van een auto, maar dan digitaal weergegeven. Nou hebben we de stofzuiger uit de meterkast gehaald, waar die officieel niet mag staan, hebben we vanochtend gehoord van uh, de mannen van Liander. Maar goed, de meterkast is voor de meter, zei hij er nog streng bij. Zullen we hem aandoen? En dan kun je dat onmiddellijk zien. Ja, hij schiet naar boven, 1740 watt. Ja, inderdaad. Je ziet direct in welke apparatuur of welke apparaten je aanzet, zie je direct op je, ja, je stroomverbruik. Best wel veel zo'n stofzuiver. Dat klopt, inderdaad. Zet nou, zetten hem gauw weer uit, want het is uh, even toch... Want ja, aan de andere kant, het hangt aan internet, het hangt aan buienradar. Uh, dat roept wel uh, hier en daar vragen op, onder andere uh, of het niet de privacy gevoelig is... Dat is niet privacy gevoelig. Dat wil zeggen de informatie die de klant thuis krijgt, die is ook echt en alleen voor die klant. De lijnen zijn goed beveiligd. Dat zeggen ze altijd, hè. Dus Martijn Boelhouwer van Netbeheer Nederland. De Consumentenbond heeft daar wel een punt van gemaakt. Ja, dat was ook een heel terecht punt. En vanuit de historie is daar ook heel goed naar gekeken. De meters zijn ook getest. De slimme meters zelf ook. En uiteraard ook de lijn waarover de informatie wordt gestuurd. Het is veilig. Het is veilig. Want als ik een lastige achterbuurman heb waar de rijdende rechter binnenkort nog voor komt, en die gaat ook met zijn slimme meter mijn, mijn, mij zitten, zitten, ja, storen... Ja, daar hoef je geen angst voor te hebben. Dat kan niet. Dat kan niet, nee. Wat je wel krijgt is per persoon natuurlijk elke twee maanden een overzicht van jouw gegevens... Ja. En dat maakt het natuurlijk mogelijk om uh, ja, meer grip te krijgen op uh, de energie die je gebruikt. Maar gaat het elektriciteitsbedrijf, de toeleverancier, ook echt dan uh, mij om de twee maanden lastig van... ja, stapt u nou over naar het andere abonnement en telefonisch bellen van... Uh... Daar is het zeker niet voor bedoeld. Laat dat duidelijk zijn. Nee, het is echt voor, uh, voor de uh, meneer of mevrouw thuis dat hij of zij kan zien van, hé, hey, ook in vergelijking met een periode eerder, ik moet nu toch gewoon gaan opletten, want mijn verbruik is behoorlijk gestegen. Of juist, ik doe het hartstikke goed. Ja. Eh, dat werkt stimulerend. Minoes zegt net van, uh, ik ga het niet halen, hè? Nee, ik ga mijn maanddoelen niet halen, want ik ben net... Uh... Worden. En ik zie duidelijk dat ik de temperatuur ietsje hoger zet... en de moedermelk verwarm, dus het kost mij extra stroom. Maar het is het me waard, maar ik weet de argumenten waarom ik meer gebruik. Ja, minister Verhagen komt vanmiddag langs meer te kijken hoe die werkt. Ik heb ooit premier Kok bezig gezien met een muis, dat kwam me niet zo goed uit... maar ik denk dat Verhagen een stuk verder komt. Uh, ze komen nu echt overal, die meters? Ja, de doelstelling is dat er sowieso in 2020... bij 80% van alle huishoudens een slimme meter hangt. Maar hij is niet verplicht? Hij is niet verplicht. Als was eerst wel, hè? Ja, en na uh, veel politieke discussie is er nu heel duidelijk dat er een keuzevrijheid is. Mensen kunnen bepalen of ze die slimme meter in hun huis willen hebben of niet. Nee, als mensen toch echt denken van ik wil niks met die moderne toestanden te maken hebben. Het hoeft niet. Hij hangt er, de slimme meter, het is een halve tablet aan de muur. En ik heb begrepen dat er binnenkort ook nog mogelijkheden komen dat je via de computer... en ook op je mobiele telefoon je huis op die manier kunt besturen... en onderweg kunt zien hoeveel je verbruikt... Nou, prachtig. Uh, hij doet het en ik ben benieuwd wanneer ik hem krijg. Ja, wij ook. Mino Remmers keek naar de intelligente elektriciteitsmeter. En we krijgen er allemaal één op den duur. Negen minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De verloren WK-finale in 1978 maakte onderdeel uit van... kunnen we wel stellen een nationaal voetbaltrauma. Drie keer heeft het Nederlands elftal een WK-finale gespeeld... en alle drie keer hebben we verloren. Maar wellicht krijgt het elftal van 78 binnenkort... toch de wereldtitel in de schoot geworpen. Verschillende Zuid-Amerikaanse media melden namelijk dat de FIFA onderzoek gaat doen... naar de wedstrijd Argentinië-Peru eerder in het toernooi. De Argentijnen wonnen dat duel met 6-0 en plaatsen zich op die manier op doelsaldo voor de finale. En dus misschien wel onterecht. Aan de telefoon Willy van der Kerkhof, destijds speler van het Nederlands Elftal. Welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Was er in 78 bij u ook al sprake van verdachte omstandigheden? Omstandigheden waar nu dus onderzoek naar gedaan wordt. Ja, er was in, in de tijd erachter waren er al verdachte omstandigheden... Uh, dat er um, uh, in een afspraak met uh, uh, het Peru uh, dissidenten en, en goederen naar, naar Peru uh, zouden gaan. En ook de wedstrijd uh, argentinië Peru werd, uh, als ik het goed herinner... drie kwartier later begonnen als, uh, als Brazilië. <lacht> dus uh, ja, dat was, het ging niet zoals het hoorde. Nee, want dan, konden, dan kon Argentinië goed zien wat de concurrenten deden. Exact. Ja. Ja. En werd er destijds daar in Argentinië ook al over gesproken, ook bij u? Uh, ja, er werd wel een beetje over gesproken, maar niet, niet echt. Uh, echt uh, hoe moet ik zeggen, verder over doorgegaan, omdat ja, het niet te bewijzen is. Hè? Ja, nou ja, misschien, toch, misschien toch wel, hè? want er wordt nu onderzoek naar gedaan, uh, melden verschillende media. Stel dat dat nou zo is en dat uh, Argentinië de titel kwijtraakt, dan krijgt Nederland alsnog de WK-titel in de schoot geworpen. Hoe zou je dat vinden? Uh, ja, het <laughs> morstelt na de maaltijd uh, een beetje, hè. Beetje jammer, uh, maar, maar uh, ja, het zou natuurlijk toch uh, geweldig zijn, want ja, je hebt het in ieder geval op een eerlijke manier uh, verdiend. En Argentinië was in die tijd, ja, was toch al eigenlijk een land wat uh, eigenlijk uh, heel veel deed om uh, te zorgen dat ze wereldkampioen werden. Uh, uh, ja. Dus uh, ja, het zou in ieder geval uh, een geweldige eer zijn nog om als eerste wereldkampioen te zijn. Ja, ondanks dat het dan op deze manier zou moeten. Uh, ja, uh, op deze manier, op een andere manier, ja, dat, dat maakt eigenlijk niet uit als je maar weer een kampioen bent. Ja, ja die, die paal hè, had, die, die, die stond in de weg. Dat, dat zou mooi ja, geweest paal, zijn. Ja, die ze verkeerd, te, ik denk 12 centimeter te ver naar rechts gezet. <laughs> o, ja, dat was ook onderdeel van het complot. Ja, <laughs> dat is wel jammer. Dus, maar goed, als je, als je alsnog komt, dan is je natuurlijk uh, harte welkom. Ja, een rondleiding dan, meneer van de Kerkhof? Sorry? Nog, nog eventjes een huldiging dan? Of niet? Uh, ja, dan krijgen we een holding en dan krijgen we uh, wel allemaal geriddeld En dan mag de KVB alsnog die winstpremie uitkeren. Dus, Kijk! Ja. <laughs> <laughs> Ik hoor nou. het al. Je je ziet het ziet allemaal helemaal, helemaal hele leuke dingen. Ja, precies. Je ziet het helemaal zitten. Nou, uh, wij wachten rustig dat onderzoek met u af. Ja. Dank, Willy van der Kerkhoff. Het is speler okay. van het uh, elftal... dat uh, verloor in de finale tegen Argentinië in 78. Vijf voor half tien. gaan we het nog even over de polder hebben. Maar misschien wordt hij toch onder water gezet. De kans erop wordt steeds groter. Staatssecretaris Bleker van Milieu was een paar weken geleden nog heel stellig. De polder in Zeeland zou droog blijven. Maar hij is op, op het ogenblik een stuk minder zeker van zijn zaak. Politiek redacteur Hans Andringga.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 Goedemorgen. Ja, wij horen dat er toch duidelijk een andere toon te bespuren valt bij de staatssecretaris. Veel minder zeker. Hij is minder zeker geworden van zijn zaak. Voelt de druk vanuit Brussel. Wat vindt u daarvan? Ja, wij hebben nog uh, recent ook nog wel uh, contact met hem gehad. En wij zijn er uh, nog steeds vast van overtuigd dat hij zich ervoor uh, uh, inzet om de het niet te ontpoleren. Ja, dat snap ik. Alleen het zou zomaar kunnen, begrijpen wij, dat um, hij pot gaat vieren daar in, in Brussel. Nou ja, hij heeft een nogal uh, stellige brief aan de eurocommissaris gestuurd een paar weken geleden. En een van de dingen die daarin staat uh, is dat de Europese Commissie uh, uh, er niet over gaat welke natuurherstelmaatregelen wij uh, nemen. Wel over uh, of we dat goed doen of niet. Maar ze gaan er niet precies over welke natuurmaatregelen door de Nederlandse regering uh, worden genomen. En... Uh, uh, het gaat erom, heb ik van de staatssecretaris begrepen... dat hij de Europese Commissie ervan moet overtuigen... dat er wel degelijk van alles gebeurt. Want ja, er is natuurlijk vanaf 2005 toch wel een heleboel gebeurd. Alleen, uh, die dingen gaan erg langzaam in Nederland. Ja. Wij gaan bijvoorbeeld, er is toevallig gisteren een uitspraak van de Raad van State geweest over het project Waterdunen in west vlaanderen Dat is een gebied waar een gematigd getij teruggebracht gaat worden. Dus dat is niet echt ontpoldering, maar het is wel een gebied wat weer zout wordt en waar gematigd getij teruggebracht wordt. Uh, en dat is ook onderdeel van de natuurherstelmaatregelen. Ja. En uh, dat heeft heel lang geduurd omdat er eindeloze juridische procedures zijn geweest. Ja. Maar er ligt nu een uitspraak van de Raad van State dat dat uitgevoerd kan worden. Ja. Dus dat is in ieder geval positief nieuws waar uh, de staatssecretaris zeker vandaag ook mee uh, zal komen in, uh, in Brussel. Ja, dat zal hij nodig hebben, want die eurocommissaris van Milieu, Portochnik, die is bepaald niet onder de indruk. De Belgen worden ook langzaam steeds bozer, We beginnen de druk op te voeren. Denkt u dat die drukte weer staan valt uiteindelijk? Uh, nou ja, dat, uh, uh, dat zullen we moeten afwachten. Maar uh, ik weet zeker dat uh, staatssecretaris Bleker zich tot het uiterste daarvoor inspant. En ik weet ook dat er dus behalve waterdunen... We hebben bijvoorbeeld ook bij Perkpolder weer een ander gebied in ja. Zee, Vlaanderen... Uh, uh, nu uh, gaan aanbesteden de werkzaamheden die daar moeten gebeuren. Daar vindt ook een klein stukje ontpoldering plaats. En dat er een aantal buitendijkse maatregelen uh, worden genomen. En uh, Die maken allemaal onderdeel uit van datzelfde uh, natuurherstelverhaal. Uh, uh, dus uh, ja. Er gebeurt wel degelijk wat en daarvan wil hij de Europese Commissie overtuigen. En ik denk dat hem dat lukt. Ja, ja u houdt nog hoop. Ik hoor het al tot het eind. Um, We gaan ook nog even naar Machter de Feijer. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het actiecomité Red Onze Polders. Ja. Schrikt u van de veranderde toon bij de staatssecretaris? Hoe zegt u? Schrikt u van de veranderde toon bij de staatssecretaris? Dat die toch minder zeker klinkt over het feit dat de Wiegepolder uiteindelijk droog blijft? Ja, de onzekerheid is natuurlijk altijd aanwezig. Want hij heeft ook gezegd daar in -dorp van, uh, er zijn nog heel wat klippen uh, te omzeilen. Mm. Dus wij uh, zijn ons daar degen van bewust. Maar wij gaan er wel vanuit dat het kabinet het uh, ja, toch beslist heeft om de huid weer droog te laten. En daarvoor andere alternatieven. Uh, te gebruiken zoals het buitendijkse natuurherstel in de Westerschelde. Maar dat kan heel goed gebeuren en dat kost uh, helemaal niet zoveel geld. Want ik hoorde vanmorgen mevrouw uh, Van Veldhoven op de radio... ...en die zegt dat het zoveel meer geld zou kosten als er uh, niet ontpolderd wordt. Maar ik denk dat ze niet precies alles doorgerekend heeft. Nee, stel dat uh, de staatssecretaris Bleker het toch niet volhoudt... ...en toch het, het kabinet een andere besluit moet nemen, wat kunt u nog doen dan? Nou, dan, uh, dan zijn er nog een heleboel procedures te gaan. Uh, en de vergunningen zijn aan te vragen. Daar heeft men in het verleden toch ook bot uh, gevierd bij de gemeente Hulst. Die uh, ook god tegen het ontpolderen van de Hertwege zijn. Dus ik denk dat dat uh, nog heel wat uh, jaartjes uh, duurt voordat hij mm. daadwerkelijk onder water staat. Nou. En wat wij van onze achterbaan horen ook, dat mensen zeggen dat... Uh, dat de bevolking dus hier in uh, Zeeland, van, uh, dat willen wij niet. Uh, nee. Wij uh, staan achter jullie en wij gaan allemaal die dijk verdedigen. Goed. Magde de Vaja van het actiecomité red onze polders. En Sjoerd Heining, gedeputeerde van de provincie Zeeland, beiden hartelijk dank. En de staatssecretaris bleek er dus reist naar Brussel vandaag... om met die eurocommissaris Potocnik te praten over de het Hedwigepolder. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Het is uh, half tien geworden. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal. Morgen zijn we er weer, uiteraard. Uh Sven, goedemorgen. Wat heb jij in je uitzending voor dadelijk? Dag Lara, goedemorgen. De werkloosheidscijfers. Ongeveer op dit moment worden ze bekendgemaakt... door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik ga er zo over doorpraten met Job Cohen, de leider van de oppositie. Althans, in ieder geval, hij is de leider van de grootste oppositiepartij. En uh, hij wil maatregelen. minister Schippers van uh, uh, Volksgezondheid... die wil de afdeling verloskunde van 20 ziekenhuizen sluiten. En dat leidt tot levensgevaarlijke situaties. Uh, waarschuwen de verloskundigen Dat er meer in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nieuws. Wat heb je lopen strepen door al? Goedemorgen. Uh,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 En uitzendconcern Randstad merkt dat het nog steeds niet goed gaat met de werkgelegenheid in Europa. Het uitzendbureau groeit nog wel, maar dat gaat in Europa aanmerkelijk langzamer dan in andere delen van de wereld. Randstad leed vorig jaar een verlies van 16,5 miljoen euro door een eenmalige afschrijving. In 2010 maakt het bedrijf nog 140 miljoen winst in het vierde kwartaal. En Sven zei het al, de werkloosheidscijfers van januari zijn zojuist bekendgemaakt door het CBS. André Meinema, onze economieredacteur... Uh, sombere economische berichten deze dagen, André. Betekent dat een stijging van de werkloosheid? Ja, want de werkloosheid is weer flink gestegen in de maand januari. In Nederland zit dus in een recessie sinds de zomer. Verdiepte zich allemaal in het vierde kwartaal. Dat hebben we hebben gisteren allemaal gehoord van het CBS. En dat wordt nu dus echt pas zichtbaar, ook weer in de cijfers van de werkloosheid in de maand januari. Bedrijven zetten dus mensen op straat. Tijdelijke contracten lopen af en worden niet verlengd en dat soort dingen meer. Tot november liep de werkloosheid ook op. Van juli tot en met oktober kwamen er zo'n 65.000 mensen zonder een baan te zitten. In november, december stagneert dat wonderlijk genoeg, uh, onverwacht bleef de werkloosheid steken op 456.000 mensen. Maar in januari dus, de afgelopen maand maakt het CBS zojuist bekend... is de werkloosheid dus weer opgelopen. Dit keer met 18.000 mensen brengt het totaal op 474.000 werkzoekenden. En dat is 6% van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen van, heeft nu op dit moment dus met die 474.000... het niveau van de recessie van 2009 eh, al voorbij gestreefd. En we komen nu in de buurt van de werkloosheidscijfers van de jaren 2003-2005. André Meijner was dat. Sven praat hierover zometeen door. Dus met Jobko, leider van de grootste oppositiepartij. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie Er staan nog 100 kilometer file. Er zijn wat lange files bij. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... staat tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 15 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht... 5 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. A58 Breda richting Eindhoven tussen Afrit Hilvarenbeek en Beek en Best... 17 kilometer. Er ligt een auto in de sloot. De rechterrijstrook is dicht... De A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Voor Henkensand 6 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Werkloosheid is dus opnieuw gestegen. Opgelopen tot 6 procent. U hoorde dat net van André Meinema. PvdA-voorman Job Cohen wil maatregelen in Moskou. Heropent een legendarisch hotel zijn deuren. Sluiting van de afdeling verloskunde in 20 ziekenhuizen... leidt tot levensbedreigende situaties, waarschuwen verloskundigen. Wordt het Nederlands elftal na 34 jaar alsnog wereldkampioen? We praten met de man van de paal, Robbie Rensenbrink... en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 4 over half 10 bijna. Dit is De Karo met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Veghel. Waar de medewerkers van Jumbo zich geïntimideerd voelen door hun leidinggevenden. En door Roy Herkens zo te horen reacties en vragen kunt u kwijt op goedeborgennederland. De werkloosheid is dus opgelopen tot 6%. 18.000 mensen werden in januari werkloos en daarmee is de werkloosheid uitgekomen op 474.000 personen. Job Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Uh, daarmee is de werkloosheid, hoorden we net uh, terechtgekomen, op het niveau van 2003-2005. In die periode, uw reactie? Ja, dat is, het is uh, uh, slecht en treurig ook uh, dat het nu gebeurt. Uh, we zagen het al, ook al aankomen. En uh, het maakt ook des te urgenter dat er ook uh, maatregelen genomen worden. Ja, bijvoorbeeld omdat het aantal uh, WW-uitkeringen ook is gestegen. Namelijk met 8% tot 292.000. Blijkt uit die cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat betekent dus meer kosten ook voor de overheid. Zeker. En hoe minder werklozen er zijn natuurlijk, hoe beter het is. Um, we hebben ook al in het begin van uh, januari hebben we ook al gezegd van regering, doe er iets aan. Uh, kijk ook uh, naar een terrein als de bouw, die uh, echt waar het heel slecht in gaat, wat natuurlijk ook een gevolg is van het feit dat de hele woningmarkt dat die, uh, zo ontzettend slecht gaat. Nou, dat moet natuurlijk echt één van de maatregelen zijn dat daar helderheid over komt, dat die woningmarkt weer, uh, weer beter gaat functioneren. Kunt dat betekent u? dat je uiteindelijk, en dat je ook snel nou iets met die hypotheekrente moet doen, ja. zodat mensen weer weten Waar ze aan toe zijn. Ja. Kunt u uitleggen hoe uh, uh, maatregelen in de moning, woningmarkt dan kunnen leiden tot het oplopen van de economische groei? Uh, ja, dat kan. Dus, je ziet nu dat er uh, mensen geen huizen meer kopen. Uh, het stokt. Uh, het betekent daardoor ook dat uh, de huizen niet verbouwd worden. Uh, en dat werkt natuurlijk op alle mogelijke punten uit. Uh, we hoorden hiervoor ook al Weijers, de topman van uh, Axo Nobel, zeggen van ja, we zitten hier met dat probleem. Als er dus geen huizen verkocht worden, dan wordt er dus ook weer minder geverfd, wordt er minder in geïnvesteerd. Ja. Dat is één van de, en de bouw is natuurlijk toch een hele belangrijke sector. Ja, U wilt het uh, aftoppen van de hypotheekrente aftrekken? Ja. Uh, uw partijgenoot Willem van Meent zegt, moet je nu niet doen, levert nu te weinig op en bovendien brengt alleen maar onrust. Op. Ja, maar wat er moet gebeuren, kijk, iedereen uh, is ervan overtuigd dat er iets gaat gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. En zolang dat niet gebeurd is, blijven mensen dus ook uh, op, ja, uh, achteroverleunen, gaan nee. ze niks doen. Nee. En daarom is het feit dat er nu een besluit over wordt genomen, is ongelooflijk belangrijk. Zodat mensen snappen, ja, we weten allemaal dat het zo niet kan, zo langer met de hypotheekrenteaftrek, doe daar wat aan, als we weten waar we aan toe zijn, dan kunnen we weer de zaken verder op orde brengen. Ja. Goed, uit de wereld van de banken hoor je vooral klachten... over de autoriteit financiële markten. Want die maakt het die banken namelijk niet mogelijk... om leningen te verstrekken aan mensen met een goed inkomensperspectief. Dus hoogopgeleide mensen die in de loop van hun leven... meer zullen gaan verdienen. Dat mag officieel niet van de AFM... tenzij er een hele goede reden voor is. Bovendien, als mensen met een restschuld zitten op een huis... dat ze onder de prijs van een hypotheek hebben moeten verkopen... Ja. dan kunnen ze niet naar een volgende woning... en de doorstroming is het grote probleem. Ja, klopt. Is dat Waarom doet u waar? daar iets niet aan dan? Ja, dat, maar het begint ermee dat mensen weer vertrouwen in krijgen dat ze een perspectief hebben op de komende 20, 30, 40 jaar, zo ziet het eruit. Ja, maar en zolang dan... dat er niet is, ja, dat moet je dus echt hebben... Met, met weten hoe dat zit met die hypotheekrenteaftrek. Ja. He, wat, je, wat we nu ook gehoord hebben de afgelopen tijd... is dat mensen veel aan het aflossen zijn op hun hypotheek. Ja. Dat betekent aan de ene kant dat ze niet consumeren. Dat is ook omdat ze daar voorzichtig in zijn. Ja. En omdat ze denken van jongens, er gebeurt iets. Ja, maar terecht Laten terecht we daar duidelijkheid daar over scheppen. Tegelijkertijd ja, sparen ze daarmee. Als waar. je op, uh, aflost ja. op je hypotheek, dan heb je minder hypotheekrenteaftrek. Dat klopt, dat is ook zo. En dat doen ze omdat ze, weet, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Dus daar begint het echt mee. En ja, dat zal één, misschien is dat wel een van de hervormingen waar Verhagen het over heeft... als hij zegt van we moeten straks uh, bij, bij dat hernieuwde overleg... Uh, voor, voor het regeringsbeleid moeten we daarover gaan praten. Ja. Nou, tegelijkertijd hoor je dan ook weer dat zijn partners op dat punt... Uh, muisstil zijn en zeggen van geen sprake van. Ja, U houdt ook van de overheidsfinanciën die op orde zijn, zegt u altijd. Ja, natuurlijk. Nou zei Maxime Verhagen, de minister van Economische Zaken... en vicepremier gisteren, uh, dat de Nederlandse overheid... dagelijks 75 miljoen meer uitgeeft dan er binnenkomt. Dat kan natuurlijk niet. Maar ja, dat is ook zo. En daar zal je dus ook oplossingen voor moeten, moeten vinden. Ik ik heb ook altijd gezegd, er zijn drie dingen die er moeten gebeuren. Dat is bezuinigen, het is investeren en het is hervormen. Ja. En die drie trappen moet je doen. Ja. Gisteren werden bijvoorbeeld ook nog weer eh, mooie cijfers bekend over het feit dat steeds meer leerlingen met diploma's van school afgaan. Ja. Dat is voor, het, voor de toekomst enorm belangrijk. Maar ja, als ze geen werk vinden, meneer Cohen. Ja, maar dan nog is het wel beter dat ze goed opgeleid zijn. En als ze op nu geen werk vinden, dan vinden ze het wel morgen of overmorgen. Ja. Dat is ook wat het vorige kabinet in de tijd gedaan heeft. Als een van de maatregelen, als, die, als kinderen nu niet, hè, of, of mensen die van school komen, nu geen baan vinden, laat ze alsjeblieft verder gaan met zich te ontwikkelen ja. en investeer daarin. Maxime Verhagen zei: je moet slim bezuinigen. En hij en legde ook de nadruk op: blijven investeren in de groeisectoren van de economie. Ja, daar heeft hij ook gelijk in. En uh, zijn, wat dat betreft zijn het ook de dingen die ik zeg. Het is bezuinigen, investeren en hervormen. Die drie trappen, die zou je met elkaar moeten doen. Ja. De consumptie van de huishoudens nam af met 1,8 procent in het vierde kwartaal van 2011. Met andere woorden, mensen geven hun geld niet meer uit. Ja, het is een vorm van onzekerheid. Uh, en we zullen dus ons uiterste best moeten doen. En dat kan aan de ook door ervoor te zeggen, van, probeer nou nog maatregelen te nemen... waardoor mensen weer aan het werk komen. Dan wijs ik opnieuw op de bouw, ja. hè, waar we in de tijd ook op gewezen hebben. Het was net toevallig ook op het moment dat we uh, met die enorme enorme regenzaad en dijken die het die dreigt niet te houden. Oh. Uh, er ligt een enorm programma om onze dijken te verbeteren. Probeer dat naar voren te halen. Ja. Haal mensen daarmee aan, de, aan het werk met dingen die toch moeten gebeuren. Ja, Roept u nou het kabinet op om te doen wat het vorige kabinet ook heeft gedaan... namelijk investeringsprogramma's naar voren te halen... en met nieuwe aangepaste wetgeving dat versneld uit te gaan voeren? Uh, je, ik vind dat je, wat dat betreft, geen maatregel uh, dat je daar niet over moet denken. Uh, denk daar goed over na, over de manier waarop dat gaat... en maak daar vervolgens een pakket van waarin... die elementen op een goede manier eh, tot uitdrukking komen. Ja, maar bepleit u dat nou of niet? En, en, en, ik kijk daarnaar waar, waar je dat kan. En waar het mogelijk is om investeringen naar voren te halen... moet je dat zeker doen. Ik gaf daarnet het voorbeeld van die dijken. Ja, Maar goed, u zegt dan eh, extra investeren. Waarop wilt u dan extra gaan bezuinigen? Want er komt dan nog steeds 75 miljoen per dag ja, wij naar binnen. Waar het om gaat is dat, we, dat, dat er ook een pakket komt... waarin je in ieder geval ervoor zorgt... dat, dat die overheidsfinanciën weer op orde komen. He, en doe dat op een manier eh, waardoor... Eh, en dat zal uiteindelijk ook uit de groei... Mogen moeten komen, dus zorg er op dit ogenblik ook voor... dat die groei niet alleen maar belemmerd wordt. Maar hoe dan? Nou, door, die, door die drie maatregelen die er zijn. Hè, door drie uh, richtingen die je moet kiezen. En investeren, en hervormen, en bezuinigen. En je moet dan natuurlijk ook... moet je dat, dat doen, die bezuiniging, op die terreinen... waar dat het minste problemen met zich meebrengt. Waar is, welke terreinen zijn dat? Ah, ja, daar, goed, daar moet je verder ook nog eens even heel goed naar kijken. Ik vind dat het kabinet uh, uh, op een aantal punten dingen heeft gedaan... die, uh, die niet goed zijn. Ja. Uh, met name ook in, uh, zijn, zijn er bezuinigingen terechtgekomen... bij al laag de inkomens. Uh, je moet ook kijken of dat niet mogelijk is op andere terreinen. Maar meneer Cohen, u bent al een hele tijd oppositieleider in de Tweede Kamer. En we zien al een hele tijd aankomen dat het met de economie... waarschijnlijk niet goed zal aflopen in dit uh, kalenderjaar. En als ik u dan vraag waar moet u dan wel op gaan bezuinigen... dan zegt u, daar moeten we even goed naar kijken. Jawel, maar ik zeg ook dat, het, dat we dat niet alleen moeten doen. Het is juist ook het is die combinatie die van belang is. He, en uh, daar hebben wij ook in de tijd in ons programma... ook, uh, ook, ook heel duidelijke en heldere voorstellen voor gedaan... die er uiteindelijk toe leiden dat die begroting keurig op orde komt. Ja, maar een concreet voorbeeld van we moeten daar, als ik aan de macht ben... gaan we daarop bezuinigen, hebt u niet. Ik vind dat je dat in zijn totaliteit moet bekijken. Je moet dat niet één, één element nu uit gaan halen. Je moet dat in zijn totaliteit bekijken. Nee, maar goed, iedereen is het erover eens... dat de woningmarkt, hervorming van de arbeidsmarkt... zoals dat dan heet, dus het ontslagrecht versoepelen... zodat mensen makkelijker kunnen worden ontslagen... maar ook makkelijker weer aan een nieuwe baan kunnen komen. Uh, en de kosten van de zorg, dat dat de hoofdpijndossiers zijn. Maar oh ja, niet iedereen is het erover eens... dat dat ontslagrecht nou even aangepakt moet worden. Uh, je ziet bovendien ook dat de flexibilisering in de arbeid... Dat die de afgelopen tijd enorm is toegenomen. Je ziet ook dat de, dat, dat de zelfstandigen zonder personeel... die een enorme vlucht hebben genomen. Dat zijn ook degenen die de afgelopen tijd... heel veel voor hun rekening hebben genomen... als het gaat over het, het, het teruglopen van de economie. Ja. He, dus je zal ook daar zou je goed naar moeten uh, zien... Wat, hoe, wat voor maatregelen je daar neemt om ervoor te zorgen... dat zij ook op een behoorlijke manier uh, het uh, overeind kunnen blijven. Ja, maar bent u nou voor de versoepeling van het ontslagrecht... zodat er meer beweging komt op die arbeidsmarkt? Nou, maar er is heel veel beweging op, op, de, op de arbeidsmarkt. Ik geloof niet dat het ontslagrecht... dat daar nou zo ontzettend veel problemen op dit ogenblik zijn. Dus u bent tegen de, de verruiming? Wat mij betreft het... is, dat, is dat absoluut geen prioriteit. Nee, dat is geen prioriteit. Goed, de hypotheekrente aftrekt dus wel. En de kosten voor de zorg, hoe gaan we die dan meer in de klauwen houden? Ja, daar, uh, wat mij betreft je. Uh, je, uh, is, is het daarvan vooral ook van belang... dat je daar uh, veel meer uh, inkomensafhankelijkheid in brengt. En, en er ook voor zorgt dat diegenen die veel verdienen... dat die ook een grotere bijdrage aan het geheel leveren. Maar moet je niet toe naar uh, degenen die een groter beroep doen op de zorg... dat die meer gaan betalen dan degenen die meer verdienen... en misschien helemaal nooit in een ziekenhuis of bij de komen? Nou, wij, de, Gelukkig hebben, kennen wij een gezondheidsstelsel... wat uh, gebaseerd is op solidariteit. Wat betekent dat je... Uh, je weet van tevoren niet of jij ooit in aanmerking komt... Uh, voor, een, voor een ernstige ziekte... En dan, als je die krijgt, dan weet je in ieder geval dat je daarvoor beschermd bent. Dat is die solidariteitsgedachte, die moet er vooral ook in blijven. Ja, dus lastenverzwaring voor hogere inkomensgroepen? Dat, zou, dat denk ik wel, want op dit ogenblik is het, eh, en dat is ook wat dit kabinet gedaan heeft, die heeft echt de lasten vooral gelegd bij, eh, bij de lagere inkomensgroepen. Ja. En tot, ik vind dat dat veel eerlijker moet gebeuren, ja. Tot slot, ik noemde nou al Willem Vermeend, uw partijgenoot, die zag ik vanochtend op televisie bij Wakker Nederland. Eh, en die zei: Dit kabinet moet het oplossen, want niemand zit nu te wachten op een kabinetscrisis en op nieuwe verkiezingen. Nou, ik ben benieuwd of het kabinet eruit komt. En als ik. Verhagen gehoord die het heeft over hervormen en over uh, bezuinigen. En als, hij dan, als ik de jagen hoor die het alleen maar over bezuinigen heeft, dat zijn dan nog partijgenoten. Ja. En als ik dan verder hoor hoe, hoe wilders daar onmiddellijk in de hoogste boom klinkt als het woord hervormen valt, ja. dan ben ik benieuwd of ze eruit komen. Ja. Zit u te wachten op nieuwe verkiezingen dan? Nou, als, dat hangt er erg vanaf. Als, en als het kabinet uh, komt met, met, met voorstellen die slecht zijn voor de Nederlandse economie, dan uh, is het, het allerbeste wat er kan gebeuren, is dat het kabinet valt en dat er nieuwe verkiezingen komen. En als ze met goed pakketmaatregelen komen? Ja, nou, we gaan dat afwachten. Ik ben benieuwd of dat zo is, en uh, zoals het er nu naar uitziet, en als het de nadruk op deze manier ligt op bezuinigen, zonder dat er sprake is van, uh, van hervormen en investeren, uh, dan uh, denk ik dat dat alleen maar slecht is voor de economie. Job Cohen, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Rutte, Verhagen en Wilders gaan samen met hun adviseurs drie weken lang onderhandelen over nieuwe bezuinigingen. Hoorde u het uh, Jobco net ook al zeggen. Die besprekingen die vinden plaats in de ambtswoning van de minister-president, dat is het Katshuis. Als het nou laat wordt daar en ze zijn doorgezakt met z'n drieën om de sfeer een beetje goed te houden, is er dan daar een mogelijkheid om te slapen? Het antwoord komt van protocolkenner Hendrik De Groot. In het katshuis is een beperkte overnachtingsruimte. In principe is die bedoeld voor de minister-president. Slaapt hij daar, dan is er ook altijd een huismeester die het ontbijt klaarmaakt. Maar met twee, drie slaapkamers is het daar wel bekeken. Dus komt er een gezelschap van zes personen... ook nog eens vijf heren en één dame dan wordt het een beetje lastig om voor iedereen een goede slaapplaats te vinden. Dat wordt dus stretchers meenemen in het katshuis. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Veghel. Intimidatie en Roy Herkens. Bij de poort van een van de distributiecentra van Jumbo in Veghel... Lange rijen met uh, Jumbo-vrachtwagens, grote gele vrachtwagens rijden af en aan. Op weg om een van de honderden Jumbo-supermarkten te bevoorraden. Ook waarschijnlijk uh, lopen de zaken hier op rolletjes, maar binnen op de werkvloer is er onrust. In de vier uh, distributiecentra hier in Veghel werken zo'n 1200 mensen. René Overklift is een van die medewerkers. Wat is er aan de hand? Waarom is het onrustig hier op de werkvloer? Nou, het is onrustig op de werkvloer omdat. Uh... De, de mensen hier uh, de kluisjes openmaken en ook uh, ja, de CO niet naleven. Hoe ze kluisjes openmaken? Nou ja, er werd gezegd van uh, wij missen wat, wat dingen van de, van de zaak. Uh, wij noemen dat headsets waar wij uh, de orders mee verzamelen. En uh, ja, die gingen ze zeg maar, uh, openmaken waar niemand niks, niks van af wist. En voelt u zich geïntimideerd? Ja, geïntimideerd is natuurlijk een groot woord, maar ja, ik voelde me daar niet prettig niet bij uh, dat ze dat zomaar gingen doen. Want uw kluisje werd ook opengemaakt? Ja, mijn kluisje werd natuurlijk ook opengemaakt. En, en gebeurt dat vaak, dat leidinggevende kluisjes van werknemers controleren? Nou, eigenlijk waren wij daar best wel over verrast. Maar het schijnt dus wel vaak voorgekomen te zijn. Ja. En mag het? Mag Jumbo in de kluisjes kijken? Nou, dat is juist het probleem. Er uh, staat natuurlijk nergens dat het wel of niet mag. Maar ja, ik vind het eigenlijk niet meer als normaal... dat als er een kluisje geopend wordt, dat ik er toch bij moet zijn. He? He? Ah, Jumbo zegt, want die heb ik ook nog even om een reactie gevraagd... ja, er worden spullen gestolen. Dan wordt hij veel gejat. Ja, dan is het niet zo gek dat ze in kluisjes gaan kijken. Nou, dat, dat, dat ben ik het met ze eens. Maar dan, ik vind dan zelf ook dat je dan zegt met die medewerker... van, nou, uh, loop maar even mee. Want we, hebben, we denken dat je iets in je kluisje hebt staan. Kijk, en als je dan uh, je kluisje niet wil openen... Ja, dan, dan ben je even een verdacht persoon, vind ik. Nou, u voelt zich een beetje respectloos behandeld. Ja, ja, ja, zo kun je het in principe wel zeggen. Moerat? Ja. Um, bestuurder bij FNV, bondgenoten, zeggen ja het mag, we mogen die kluisjes openmaken. Dus waarom zouden ze nu wel naar jullie luisteren? Kijk wat jammer is, uh, Jumbo die heeft eerder ook uh, met beterschap beloofd. Uh, en nu uh, doen ze dat weer. Uh, laten we dan praten. Uh, waarom een uh, petitie aanbieding? En dan denk ik, ja dat had je maar ieder gedaan. Had je maar ieder goed geluisterd, dan was het ook niet zo ver gekomen. Maar dit is wat ons betreft uh, wel een laatste signaal. Jumbo heeft in totaal uh, 263 supermarkten in Nederland. In 2011, eind 2011, nam Jumbo C1000 over. Heeft nu 650 winkels. Het beeld is een beetje dat Jumbo een gezellig familiebedrijf is. Maar de praktijk op de werkvloer is dus duidelijk anders. Ja, het is, uh, wat, je, wat je zegt, uh, een, een, een leuk bedrijf, maar op de werkvloer speelt natuurlijk wel het een dan ander wat, wat, wat wij vinden dat het niet kan. En uh, dan moeten we gewoon samen oplossingen voor vinden. Nou ja, ze krijgen tot 29 februari de tijd om met passende oplossingen te komen. Uh, en als zij niet met passende gewen, gewenste oplossingen komen, eigenlijk voor de werknemers wenselijke oplossingen, dan hebben we natuurlijk ook een plan B. En wat is plan B? Nee, nou, dat kan alles zijn. Uh, dat kan een vorm van actievoeren zijn. Maar goed, uh, zover is het nog niet. Uh, ik hoop dat ze nu echt gaan luisteren. En niet zover laten komen dat wij dan echt het zeg maar, plan B in werken moeten st stellen. Tot zover Vechel. Ja, dat waren het laatste woorden van Roy Heerkens. Straks in Moskou heropent een legendarisch hotel zijn deuren. Maar 3, 2, 1... Deze dag, 1963 De beurs van Berlage in Amsterdam staat er nog Maar het gebouw van CNA er tegenover Eveneens een schepping van deze architect Is binnen enkele uren veranderd in een trieste puinhoop Door de grootste brand die de hoofdstad na de oorlog heeft geteisterd in de koude winter van 1963 had de Amsterdamse brandweer... de handen vol aan meerdere felle branden... met als triest hoogtepunt de brand van de CNA-winkel... tussen Nieuwe Dijk en Damrak in de nacht van 15 op 16 februari. Deze dag dus in 1963. Bij deze brand verbranden de brandweerlieden van voren... en ze bevoren van achteren. Dirk Bogaert ontdekte de brand. Wij kwamen met z'n drieën, Fred Cornelis en een andere vriend... Henk Klokkebrink, uit de binnenstad vandaan. En we liepen de passage in... En op een gegeven moment zagen we een, een, een, een gloed achter, achter zo'n groot winkelraam. En nou ja, dat, dat maakt je nieuwsgierig. Toen dachten we eerst dat er iemand binnen zou zijn of zo met de schijnwerpen aan het lopen. En uh, toen was het eigenlijk zoiets van, god zou er een uh, aan het zijn. Dus we bleven staan. En toen gingen we wat beter kijken in die hoek. En toen zagen we in keer dat er eigenlijk uh, vlammetjes uh, aan de gang waren. Nou ja, mobiele telefoons en alle technische dingen die we nu hebben, die hadden we niet. Dus uh, ja, goede raad was duur. Uh, de brandweerbellen konden we daar niet. Dus toen zijn we achter de nieuwe dijk opgelopen. En, en toen dachten we, ah, misschien is het niet. zijn we nog teruggelopen. En toen zagen we dat het toch wat feller was. En toen zijn we uh, rechtsaf de passage uitgegaan, de nieuwe dijk op. En toen had je toen tijd, je daar een restaurant Harkema. En bij Harkema, dat is een uur of drie s'nachts, als ik me goed herinner. Bij Harkema binnen was, die, was de schoonmaker bezig. En daar hebben we aangeklopt. Die kerel wilde ons eerst niet inlaten. Ik denk, hey, wat zijn dat nou voor vogels? En toen, heb, uh, toen hebben we hem duidelijk gemaakt dat we echt een uh, telefoon moesten hebben. En toen kwam hij naar buiten. Hè? En toen heb, uh, heeft hij uh, uh, uh, de telefoon hebben bijgenomen. Toen hebben we die, die, uh, die brand in gebeld. Nou, toen kwam het hele circus in beweging natuurlijk. Ja, en binnen een, uh, in mijn beleving een kwartiertje stond uh, het, hele, het hele Damrak en, en een nieuw dak vol met, uh, met brandweerlieden en brandweerauto's. En uh, ik zag taxis aankomen, die hadden brandweer van huis gehaald. Toen de brand werd gemeld, rukte men onmiddellijk met groot materieel uit. Maar er viel weinig meer te redden. Duizenden kledingstukken waren een gretige prooi voor de vlammen. Vooral op de smalle Nieuwendijk aan de achterzijde van het gebouw... is het gevaar van overslaan van het vuur herhaaldelijk groot geweest. Ja, daar dus zijn we nog een uurtje gebleven, maar het was dus zo koud. De eerste bluswater werd in de geveling, dat waren enkele hijspegels. De bewoners van de aangrenzende panden hebben de hele nacht op de daken wacht gehouden... om overvliegende stukken brandend hout, papier en textiel te doven. De totale schade die deze vernietigende brand veroorzaakte... wordt geschat op ten minste 15 miljoen gulden. Wij zijn toen uh, de, de nieuwe zaak geopend werd. Dan zijn wij uitgenodigd en toen zijn we met z'n drieën uh, helemaal aangekleed uh, voor top de teen. Uh, pakken, overhemden, stropdassen, schoenen, sokken. Het hele, het hele verhaal. Nou, die had toen de tijd, had je uh, heet die, uh, Cliff Richards, die had uh, drie gitaristen en die kwamen altijd optreden in het rood... En uh, toen hebben we met z'n drieën, alle drieën de rood glimmelpak uh, genomen. Dat was helemaal in toen. Dirk Bogaert over Cliff Richard en de brand. in uh, de Amsterdamse CNA deze dag in 1963. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 8 minuten voor 10 uur luistert naar de Kairo op Radio 1. Het was het favoriete hotel van Jozef Stalin en Yuri Gagarin rustte eruit na zijn ruimtereis. Na een tien jaar durende verbouwing opent het hotel Moskva gisteren eindelijk weer de deuren, maar niet voor hotelgasten. Peter Damkoer in Moskou. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Voor goedemorgen. wie dan wel? Ja, nee. nee. Nou, dat uh, voor de happy few van, uh, van Moskou. We hebben er weer eens een, een shopping mall bij. Die uh, ongelooflijk alleen maar voor het natuurlijk... Het, uh, het topsegment van de markt bestemd is. Maar ik ben er even een snelle blik werpen. Van de 40 winkels die er moeten komen, hebben er maar 20 een etalage die geopend is en de andere is met plakpapier <tot> dichtgeplakt. Want <tot> ja, crisis, crisis, crisis, crisis. Ook hier. Het is weer zo'n zo zo megaproject in het centrum van Moskou. Uh, op op nauwelijks, nauwelijks 100 meter afstand van deze megamol is het duurste straatje van Moskou waar je Bentley's kan kopen en waar je Ferrari kan kopen en noem maar op. En als je de andere kant 100 meter verderop loopt, dan heb je het Goem, het Waarhuis op het Rode Plein. Ook zo'n zo top-of-the-art shopping mall. Dus ja, erg veel shoppen zal er niet gedaan worden. Nee, even nog terug naar dat hotel. Want het was dus van oorsprong een hotel. Er komt ja. nu dus ook een 5-sterren hotel weer in. Maar het was oorspronkelijk dus één ja. groot hotel en een tamelijk merkwaardig gebouw met een zeer bijzondere achtergrond. Ja, het, het, het was natuurlijk het prestigeproject van, van Stalin. En de, de architecten bibbeden als ze de tekeningen moesten gaan brengen bij Stalin. En ze hebben hem diverse eh, mogelijkheden voor het hotel, voor de façade van het hotel voorgelegd. En merkwaardig genoeg had Stalin al die tekeningen van zijn handtekening voorzien. Toen wisten de architecten niet meer wat ze moesten doen. Toen hebben ze dus van al die tekenen, hebben ze, de tekeningen hebben ze de meest significant in het oog springende eh, façade-elementen genomen. En die hebben ze aan elkaar geplakt. En zo zie in een asymmetrisch gebouw met, met wel drie, vier verschillende façades. Juist. En geen Dat enkele... is gehandhaafd. Geen enkele kamer kijkt uit op het, op het Kremlin, geloof ik, hè? Nee, geen enkele. kijk op het Kremlin. Dat was toen al niet de bedoeling. Want dat, ja, daar kan je me beter niet zien. En, en Stalin heeft het hotel ook nooit gezien. Hè. Het is in 1935 opengegaan. En, en Stalin nam altijd andere uitgang van het Kremlin. Hij had helemaal niets met Moskou. Dus hij heeft het zelf ook nooit gezien, het, het hotel. Maar ja, eh, natuurlijk wat we gezien hebben... Mensen hebben zich wel verzet hè, wat er gebeurd is. Het is weer zo helemaal typisch op zijn Moskou's gebeurd. Ze hebben het hele hotel hebben ze tot de grond toe afgebroken. Daar zijn ze in 2020. 4 mee begonnen en ze hebben een kopie van wat er stond hebben ze weer opgebouwd en Binnen het dus fantastische glas- en loodramen... waren, marmeren paraat, nee, les niet Lesnits, zoals het heette. Parade trappen van, van marmer zijn allemaal verwoest en verdwenen. De kroonluchters die er hingen, niemand weet waar ze gebleven zijn. En binnen is het nu gewoon een, ja, een, een glitter en, en, en, en plastic en, en, en nou ja, noem maar op. Het is uh, veel te modern. Ja. En uh, wat de belofte die gedaan was, het komt terug zoals Stalin het ooit heeft gewild. Die belofte is opnieuw niet waargemaakt. Nee. Kunnen we er ook weer gaan logeren eigenlijk? Dat is al die beroemdheden. Sophia Loren, Zoukoff, de veldmaatschappij ja, heeft er gezegd. Uh, ja. ja, dan heb ik zo vragen naar de, naar de kamer waar Yves Montand heeft gelogeerd. Want? Yves Montand, is, ja, Yves Montand is dus in de jaren 50, toen hij helemaal verliefd was... op de Sovjet-Unie in het begin jaren 60... en, en onder uh, de, de dooi van Ghrushchev en hier het, het Moskouse filmfestival was... was Yves Montand was iedere keer de eregast. En hij schijnt heel veel amoureuze avonturen te hebben gehad. Juist in dat hotel. Zelfs de minister van cultuur van de toenmalige Sovjet-Unie... schijnt met hem de nacht in dat appartement hebben doorgebracht. Ik ah. zou er naar vragen, de Yves montan kamer Oké, okay. dat stopt nog heel kort met 15 seconden. Dat je ook een enorme hoeveel TNT gevonden nog, hè, geloof ik... uit de Tweede Wereldoorlog tijd, toen ze het afbreken waren. Ja, er bleek een schouwgelder <laughs> onder het hotel te zitten. En dat was, was, bleek ook een opslag te plaatsen zijn van wapens en van uh, explosieven. Peter, dankjewel. Tot zo, dames en heren.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 Sparloon wordt spaar online. Open nu de Spaar Online rekening met een toprente van 3% via westlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste 6 maanden 50% korting. U betaalt er dus slechts 6,25 euro per maand. Ga naar de Vodafone winkel of Belcompany.